met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Straks in het NOS Radio 1-journaal... spreken we Sander van Hoorn, onze correspondent... hoe Rena netjes Egypte uit is gesmokkeld. En KPN schrapt nog meer banen. Hoort u al meer over in het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. De komende twee jaar verdwijnen er 1500 tot 2000 banen bij KPN... en moeten de kosten bij het bedrijf met 300 miljoen euro omlaag. Tijdens de laatste sanering vervielen al 4.650 banen. Volgens KPN moet het allemaal simpeler en goedkoper... Het bedrijf zegt met hoge investeringen de basis te hebben gelegd voor stabiele financiële resultaten. De omzet en de winst van het telecombedrijf zijn vorig jaar gedaald. Maar door hoge investeringen in netwerken en producten lukte het KPN wel om het aantal klanten en de marktposities vast te houden. Rena Netjes is de Nederlandse journaliste die door Egypte wordt verdacht van het bieden van hulp aan een terroristisch netwerk rond de tv-zender Al Jazeera. Netjes werkt onder meer voor het Parool, BNR Nieuwsradio... en voor NOS-correspondent Sander van Hoorn. Ze is in een vliegtuig nu onderweg naar Nederland... zo zei ze vanochtend tegen BNR Nieuwsradio. Ik heb het land verlaten, eigenlijk de eerste vlucht die wegging. En dus ik ga een beetje via een omweg naar Nederland. De eerste vlucht was naar Dubai. En ik zit nu in het vliegtuig in Dubai en ik ben op weg naar Amsterdam. Egypte houdt al lange tijd journalisten van Al Jazeera vast... op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie... Netjes werd daar ook van verdacht, maar zij ontkent elke betrokkenheid. Ze heeft nooit voor Al Jazeera gewerkt. De afgelopen vier jaar is wereldwijd het aantal mensen dat kanker kreeg... met ruim 10 procent gestegen, staat in een internationaal rapport... dat vandaag op Wereldkankerdag wordt gepubliceerd. Komt niet alleen doordat meer mensen kanker krijgen... maar ook doordat de gegevens van kankerpatiënten... steeds beter worden geregistreerd. De informatieborden boven en langs de snelwegen staan nog steeds op zwart. De borden werken niet door een computerstoring. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang dat gaat duren. Rijkswaterstaat adviseert de verkeersinformatie op de radio en internet goed in de gaten te houden. De Franse regering heeft de plannen opgeschort om het familierecht uit te breiden. Werd de laatste weken massaal tegen de nieuwe wet gedemonstreerd. Tegenstanders zeggen dat de hervormingen homovriendelijk zijn... en daarmee ingaan tegen de traditionele gezinswaarden. Dat de wet wordt uitgesteld, wordt gezien als een teken... dat de regering conflicten met de centrumrechtse kiezers wil vermijden. Correspondent Ron Linker. Er was geen goede oplossing wat dat betreft voor Hollande. Had hij het erin laten staan, had hij het echt doorgevoerd in 2014... dan waren er meer demonstraties gekomen. En nu moet hij dus een regeringspartner teleurstellen... omdat hij het definitief er heeft uitgelaten voor dit jaar. Volgende maand zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk. De populariteit van Hollande is op een dieptepunt beland. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bij sectarisch geweld in het plaatsje Boda zeker 70 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond, zeggen lokale autoriteiten. De gevechten braken uit tussen moslims en christenen meer dan 30 huizen werden in brand gestoken. Vooral onder christenen zouden veel doden zijn gevallen. De afgelopen maanden zijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek meer dan duizend mensen omgekomen. Ongeveer een miljoen mensen is voor het geweld op de vlucht geslagen. Dat is ongeveer een vijfde van de bevolking. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt. Er is een kleine kans op gladheid. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en daar kan wat motregen vallen. De rest van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Daar blijft het droog, wordt 8 graden vandaag. Morgen schijnt de zon af en toe, maar trekt er ook regen van zuid naar noord. Gladheid, hoor ik. Kees Kwaks van de AWB. Heeft dat nog gevolgen? Geen enkel, nee. Dit verkeer heeft daar geen last van gehad vanochtend. Waar we wel last van hebben al een tijd is de file bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwe. Daar staat 9 kilometer... Uh, er wordt nu geprobeerd die band van die kapotte vrachtauto te wisselen. Tussentijd is de rechte rijstrook nog dicht. Het levert behoorlijk wat vertraging op. Op de A50 vanaf Os naar Eindhoven bij Veghel Noord staat 4 kilometer. Daar wordt ook geflitst. De A73 maatsbracht Nijmegen tussen Belfeld en Venlo West 6 kilometer. Na een ongeluk zijn alle rijstroken zojuist weer vrijgemaakt. En er staat een kapotte vrachtauto op de N14 vanaf Den Haag naar Leidsendam. Die staat bij Voorburg op de rechte rijstrook. In de file vanaf Wassenaar 2 kilometer. Dankjewel. Journalist René Netjes is onderweg naar Nederland. Ze is Egypte ontvlucht nadat haar naam verscheen op een lijst van gezochte terroristen. Het is wel enorm schrikken dat je dus uh, zomaar, als je bij iemand op bezoek gaat... dat je ineens uh, valse beschuldiging aan je broek krijgt dat je terrorist bent. Het LOS, NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Volgens de Egyptische justitie zou Rena netjes voor de zender Al Jazeera werken... en dus hulp hebben geboden aan een terroristische organisatie. Netjes werkte in Egypte voor het Parool en BNR Nieuwsradio... en ook als producer voor NOS-correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat is er precies met haar gebeurd? Zij kreeg op een gegeven moment te horen of we wisten... dat er een Nederlandse journalist op een lijst met uh, namen stond. En niet duidelijk was wie dat was, omdat haar doopnamen erop stonden. Nou ja, toen dat duidelijk werd, is ze heel snel ondergedoken... bij uh, Nederlandse diplomaten uh, die uiteindelijk ook bemiddeld hebben... zodat ze vannacht uh, in alle eil kon vertrekken uh, via Dubai naar Nederland. En dat allemaal omdat ze dus een keer een afspraak heeft gehad... met iemand van Al Jazeera, uh, die uh, heel veel wist over Egypte... om daar gewoon eens over te praten... Ja, en dat is dus kennelijk al genoeg uh, geweest om haar op die lijst te zetten. Sander, heb jij haar nog gesproken? Ja, vannacht uh, toen ze was geland in Dubai, uh, waar ze een tussenstop had. En ja, blij natuurlijk dat ze weg kon. Want uh, kijk, Egypte is op dit moment een beetje een raar land aan het worden... waar Al Jazeera sowieso op de korrel genomen wordt... omdat dat de moslimbroederschap zou uh, steunen. Al Jazeera, Engels ook. Uh, daar zitten ook journalisten van vast in de cel... onder niet al te beste omstandigheden. Dus ja, dat zou haar boven het hoofd hangen. Dus blijdschap dat ze weg was. Maar ja, ze woont in Egypte, uh, ze werkt daar... En dat heeft ze dus nu allemaal achter moeten laten. Ja, nog even over Al Jazeera. Zijn zij inderdaad partijdig? Nou, van de Arabische zender kun je dat nog afvragen. De Engelse zender, die ik zelf ook heel vaak zie, die niet. Die doen net als wij gewoon hun werk. En dat werk dat maakt dat je met alle partijen spreekt in Egypte. Onder andere dus met mensen die kritiek hebben op de regering in Egypte. En dat wordt niet getolereerd. Uh, Al Jazeera heeft daarbij het nadeel dat ze uh, uh, een zender zijn uit Qatar natuurlijk. Het Golfstaatje. wat uh, de moslimbroederschap en uh, hun president Morsi heel erg steunde. En dat land is dus integraal in de band gedaan uh, sinds Morsi aan de kant werd gezet in Egypte. En daarmee dus ook die televisiezender. Wat, wat, kun jij het inschatten wat het betekent als je naam op zo'n lijst terechtkomt met uh, vermeende terroristen? Of mensen die terroristen steunen? Nou, dat is in Egypte niet prettig. Uh, sowieso, dat uh, hulp aan een terroristische organisatie... dat kan je jaren gevangenisstraf opleveren. En uh, in een normale rechtsstaat, zoals in Nederland... zou je verwachten dat je uh, voorgeleid wordt bij een uh, rechter... Uh, of dat je al bij de politie misschien uitlegt... Uh, jongens, ik kwam daar alleen om gewoon als ene journalist... tot de andere journalist een gesprek te hebben over... in het geval van netjes, uh, de extremisten in de I-woestijn, want daar wilden ze over praten... Dan zegt zo'n rechter meteen van ja, oké, okay, uh, laat die deze mevrouw vrij. Want die heeft dus niks te maken met welke terroristische cel dan ook. Maar dat is dus niet in Egypte. Daar word je uh, vastgehouden totdat je ongeveer bewezen hebt dat je onschuldig bent. En dat is in dit geval lastig. Want uh, zondagavond ook op de te uh, televisie in Egypte een filmpje van een inval in de hotelkamer... waar vandaan Al Jazeera werkte. Dat is in het Marriott Hotel. Nou ja, dat wordt dus ook al de Marriott Cell genoemd. Daarmee wordt het al uh, in een bepaald daglicht gezet. Uh, onder bombastisch tromgeroffel werd vervolgens een camera... een laptop en een draadloze microfoon getoond. Standaard uitrusting voor een journalist. Maar daarmee wordt dus... Al Jazeera en de mensen die daarmee samenwerken, de mensen die daarmee geassocieerd worden, eigenlijk al schuldig verklaard. En dat is het risico wat uh, netjes liep. Dat ze dus alleen al door het feit dat ze op die lijst stond, uh, de grootste mogelijke problemen zou hebben om haar onschuld te moeten bewijzen. Terwijl dat normaal gesproken omgekeerd zou moeten zijn natuurlijk. Is dat ook risico wat jij loopt, Sander? Want jij bent regelmatig ook in Egypte. Uh, als ik dit goed hoor, dan moet je wel zeer op je tellen passen als journalist daar. Nou, je moet op je tellen passen. Want dat uh, staatsapparaat wat uh, kritiek niet leuk vindt... dat is weer helemaal terug uh, zoals het onder de tijd van Mubarak was. Nu is Al Jazeera natuurlijk een apart geval... omdat zij uh, uit Qatar komen en omdat uh, de Arabische zender... Uh, misschien wat te positief over de Moslimbroederschap berichten... Dat, dat hebben Nederlandse zenders niet. Uh, Amerikaanse zenders die worden ook op de korrel genomen. CNN, uh, Ben Wiedeman, verslaggever van CNN, die belaagd wordt. Dat soort verhalen. Um, dus, dus als Europese zender kom je gemiddeld genomen wel goed weg behalve dan natuurlijk de beeldvorming in de Egyptische media... inclusief dat filmpje van zondagavond... waarbij elke westerse journalist eigenlijk in principe wordt neergezet als spion. En dat merk je heel duidelijk op straat. Mensen die niet blij zijn met je aanwezigheid... en dat soms ook op fysieke manier uiten. Ja, Dus dat zou ook voor jou kunnen gelden. Heb jij ook wel eens contact gehad met iemand van de Al Jazeera? Denk het wel. Ja, nou ja, je, ik, goed, ik, ben, ik woon daar niet. Dus voor mij ligt het wat minder voor de hand... om eventjes voor een achtergrondgesprek eh, op bezoek te gaan. Maar ja, nee, natuurlijk. je praat met elkaar. En eh, ook ik heb eh, bericht over de moslimbroederschap... de demonstraties eh, die zij hebben eh, zoals je dat hoort te doen... in een land waar je alle kanten verslaat. Maar ik ja, geloof niet dat ik nou zo nodig op de korrel genomen word. Maar eh, ja, oppassen is het tegenwoordig in Egypte, helaas. Maar voor Rena is het natuurlijk veel vervelender. Want kijk, zij komt zo meteen aan in eh, Nederland en is dan op zich daarin staat om in veiligheid en vrijheid... Uh, haar verdediging te voeren, want ze is niet van die lijst af. Uh, ze staat er nog wel degelijk op. Maar goed, haar huis is in Egypte, haar vrienden zijn in Egypte... en daar kan ze nu even niet naartoe. Ja, uh, Sander, het klinkt als spannend, maar ook als angstig verhaal. Ze is het land min of meer uitgespokkeld... ook via uh, misschien wel ambassade of ambassadepersoneel. We zijn aan het bellen met Buitenlandse Zaken... maar daar hebben we nog even geen reactie van. Wat weet jij daarover, want... Wat ik daarover weet is dat uh, zij flink hun best hebben gedaan. Ah, goed. Kennelijk ja, want ze is nu bijna in Nederland. Ja, en de precieze uh, bemoeienis van buitenlandse zaken... die weet ik ook niet... Die uh, weet Reena, maar goed, uh, ik heb natuurlijk in uh, de hectiek van haar vertrek... niet uitgebreid met haar gecommuniceerd. En uh, daar zal ook Buitenlandse Zaken zeker iets over weten. Maar wat ik begreep is dat zij wel degelijk uh, met de Egyptische autoriteiten... ook contact hebben gehad, weten natuurlijk ook dat de Egyptische minister... van Buitenlandse Zaken een tour aan het maken is door Europa... om te vertellen dat Egypte een land is waar uh, toeristen en uh, investeringen... weer welkom zijn. Dus wellicht heeft meegespeeld dat Egypte... het op dit moment niet goed zou uitkomen om aanstaande donderdag... als die minister in Nederland is uh, meteen dat gesprek te moeten openen met uh, dit verhaal. Misschien dat ze dat hebben willen voorkomen en dat ze daarom hebben meegewerkt met haar vertrek. Maar goed, dan ben ik uh, enigszins beredeneerd vooruit aan het speculeren. Dat moet je echt aan uh, inderdaad buitenlandse zaken vragen. Gaan we doen. NOS-kosman en Sander van Hoorn, dankjewel. Lees een verhaal trouwens ook op onze website nos.nl. Daar vindt u ook het blog van Mark Robin Visser. Die heeft het vandaag over de ja. maatschappelijke stage. Verplicht voor scholieren... Maar niet lang niet. Ja, verplicht sinds 2011. Nou ja, dat klinkt dan ook meteen zo dramatisch. Ik zei vanmorgen al, uh, het lijkt af en toe ook wel een beetje op een soort tewerkstellingsproject. Uh, maar zo moet je het vooral niet zien. Het gaat om het ervaring opdoen mm -hmm. en dat het ook nog leuk is. En is het leuk? Nou, ik vind het wel leuk. Ja, ik, ik, ik zal het eventjes aan een paar betrokkenen vragen. Vind jij het leuk? Ja. Eerlijk zeggen. Ja, ja. ja. <laughs> en jij? Ik vind het ook heel leuk en gezellig. Vertel jij eens even wat jij hebt gedaan. Nou, ik heb uh, bij jeneverbessen, daar heb ik de planten in de, zeg maar, die er omheen stonden, heb ik weggeknipt. Omdat mm -hmm. die te veel in de weg stonden, waardoor de jeneverbessen niet goed kon groeien. En dat doe je dan met een hele grote groep mensen en dat is heel gezellig. Dus nu weet je hoe je met een jeneverbessen uh, om moet gaan? Ja. Ja, dan ga je, die, ja, die moet je zeg maar aan de zijkant goed te knippen. Ja. En, en wat heb je nog meer opgestoken van je maatschappelijke stage? Nou, dat het heel goed is om samen te werken. En dat je allemaal een deelopdracht hebt. En dat, je, ja, dat het heel belangrijk is om goed voor de natuur te zorgen. Ja. En dat, dat, dat je daar altijd wat aan hebt. En ja. dat, je, dat iedereen dat zou moeten ja. doen. Je mag zelf kiezen ook, hè, wat je gaat doen. Mocht jij kiezen voor iets? Uh, ja. ja dus Waar heb... kon je allemaal voor kiezen? Nou, ik heb bijvoorbeeld ook nog uh, gecollecteerd voor goede doelen en zo. Ja. Welke goede doelen? Um, uh, voor de gehandicapte kinderen. Ja, oké. Okay. En wat heb je nog meer? Waar kon je nog meer uit kiezen? Um, nou, je kon bijvoorbeeld ook uh, zeg maar oudere mensen helpen in hier. een uh, bejaardenhuis. Ja. Um, of zoals hier waar we nu staan, in de Drentse Natuur ja, ja, dat ja. ook. Heb jij een beetje groene vingers? Uh, ja, wel een beetje. Ja? Dan zijn ze nu ook wat groener geworden? Ja. Wij kijken hier even om ons heen en we staan hier op een soort modderig uh, zandpad. Uh, dat loopt van Schip Borg naar uh, de Drentse A, een riviertje. Uh, jullie zitten op school in Zuid-Laren, toch? Hè? Nee, ik ja? zit in Haren op school. Oh, dat is de andere oh, kant? Ja, ja, ja, ja, ja ik ben in Zuid-Laren. Juist. En uh, het is de bedoeling dat er is hier al een stukje uh, gedaan... dat de scholieren van de, van de scholen hier uit de omgeving... dat die hier dat pad uh, verder gaan afmaken, meneer postumus, Want het is nog niet af, hè? Het is nog niet helemaal af. Er nee. moet nog een gedeelte hersteld worden, zo, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus er gaan een aantal leerlingen van het Senneker College Uitzitlaren... die gaan het pad hier nog herstellen. Die gaan hier aan de slag. U bent van Landschapsbeheer Drenthe. Maak dankbaar gebruik van die verplichte maatschappelijke stage. Want jullie hebben wel zo'n duizend scholieren per jaar die werk verrichten. We maken er zeker dankbaar gebruik van. Dat klinkt ja. negatief. Is het natuurlijk niet zo. We doen het met heel veel plezier. Ja. En we proberen natuurlijk de, de, de kinderen ook wat over te brengen. Van, nou, wat, wat is zo belangrijk om toch je handen uit de mouwen te steken. Ja. En een bijdrage kan leveren. Zeker hier in uh, Schipborg. Ja, Schipborg is een klein dorp. Het is heel leuk. Want het, het dorp is ook... Er zijn wat dorpsbewoners uitgelopen. Goedemorgen. Goedemorgen. En het is heel grappig. Want is, er zijn allemaal honden. En dat zijn allemaal dezelfde honden die jullie meegenomen hebben. Eén is één hondenfamilie. Dat is ook één familie. Ja. ja, ook dat. Zeg wat. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat die scholieren hier voor jullie paden komen aan leggen, maar uh, kan je dat zelf niet? Dat kunnen we ook zelf, maar het aardige van uh, een, een buscholieren, zeg maar, hè, dat je veel meer handjes in één keer hebt ja. en uh, dat uh, zet zo dan aan de dijk, hè? Ja? Ja. ja? Ja, letterlijk bijna. Hè? Precies. Ja. En verder, wat, wat is het nut, wat merk je er verder van? Is het goed voor de kinderen, is het goed voor het dorp? Het is uh, voor beide dus, hè? Ja. Uh, De... Uh, Weet het, uh, het gebied hier knap zien de ogen op als je even extra handjes hebt. Ja. En uh, het dorp uh, profiteert daarvan. Want ja. we merken gewoon dit pad uh, dat vorig jaar is aangelegd. Dat is... Uh, ja, dat is wordt echt veel ontdekt, gebruikt? Is echt ontdekt door de doosbewoners. Ja. En straks als je in maart of in mei weer kijkt hier... dat is een, een, een lust hier, om hier even Omachtig, langs te lopen. Het is gewoon hartstikke Alles leuk het dat, bloeien, dat het is gebeurd. Ja, ja. Ja, ja. Nou, we schuifelen nog een ja. beetje verder hier door het bos. Ja. Gaan jullie mee met al die honden? Ja, kom maar hoor. Niet zo bescheiden. Er zijn ontzettend aardige mensen hier allemaal. Ze ja. zijn wel heel stil. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Niet zo bang zijn. Morgen, Robin Visser, Tot zeer pracht. maatschappelijk bezig. Tot We zo. We gaan nog even kijken verderop. Doeg. Dag, er komt een nieuwe ontslagronde bij KPN. Zometeen details daarover. Nu details over het verkeer. Kees kwarts bij de ANWB. Eindelijk uh, goed nieuws over de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Uh, de vrachtwagen heeft een nieuwe band gekregen. Is onderweg. De rechte rijstrook is weer open. Ja, nu nog even die 9 kilometer file uitzitten die er staat ja. op de A20. En dat staat vanaf Rotterdam Prins Alexander tot aan knooppunt Gouwen. Ook op de A12 bij knooppunt Gouwen in beide richtingen wat vertraging daardoor. Een ongeluk op de A27 Almere-Utrecht... daardoor in de file tussen Knoop in Eemnes en Hilversum drie kilometer... en de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Daar staat zes kilometer na een ongeluk tussen Belveld en Venlo-West. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het moet de grootste actiedag in de zorg worden sinds twintig jaar... zo hoopt vakbond Abfacabo FNV, die actie voert voor meer loon. 100 verplegen- en verzorgingstehuizen zouden vandaag werkonderbrekingen houden. Goedemorgen, Aad Koster. Goedemorgen. Directeur van werkgeversorganisatie Actis, dus de tegenpartij eigenlijk. Eh, 100 plaatsen, dat klinkt stevig. Eh, u komt waarschijnlijk in de problemen. Nou, wij denken dat dat wel mee zal vallen. Zoals u weet hebben wij onlangs een goede CEO afgesloten voor onze branche. Voor 400.000 medewerkers. Uh, en uh, die, uh, bij die CO-onderhandelingen hebben we heel uh, hard geprobeerd... samen met andere vakbonden, ook met de tot zo'n akkoord te komen. Zij zijn daar uh, vertrokken. hebben met een uh, kleine werkgeversorganisatie een, een uh, CO-afgesloten... waar uh, eigenlijk uh, niks uh, aan structurele verbetering is opgenomen. En het uh, vreemde is dat men nu uh, bij onze leden actie gaat voeren tegen CO waar wel verbeteringen zijn doorgevoerd. Dus ik denk dat het op weinig steun kan rekenen van de overgrote deel van de 400.000 medewerkers. Nou, meneer Koster, laten we dan even naar Apfacabo luisteren. Bestuurder Lilian Marijnissen, die vindt het dus een slechte CAO. Er wordt gigantisch bezuinigd, met steun van de werkgevers overigens. Die steunen die bezuinigingen. En daardoor moeten de verzorgingshuizen sluiten bijvoorbeeld. Dat leidt tot heel veel onrust bij cliënten. Waar moet ik naartoe? Het zijn oude mensen die op hun oude dag nog moeten gaan verkassen. Maar ook bij zorgverleners. Uh, hou ik mijn inkomen? Kan ik mijn huur nog wel betalen? Dat is veel onzekerheid bij zorgpersoneel. En u doet daar niets aan om dat weg te nemen, meneer Koster. Is het verwijt? Nee, nou, dat, Wat vindt u? Dat, dat... Dat is uh, niet waar. Uh, er worden inderdaad enorme maatregelen genomen... vanuit het kabinet. Uh, maatregelen waarover het, uh, ook de werkgeversorganisatie... waar de advocabel wel een CEO mee heeft afgesloten... ook uh, mee uh, aan het praten is. Dus dat is wel vreemd. Dan zouden ze daar toch ook geen CEO moeten afsluiten. Uh, Ondanks die enorme maatregelen hebben we toch gemeend dat we de waardering willen uitspreken voor onze medewerkers. En hebben hen uh, toch uh, ook een structurele salarisverbetering gegeven. Iets wat de advocaat bij die anderen dus niet heeft mm, gedaan. Maar ze willen zekerheid. Ze willen weten of ze volgende maand ook nog een baan hebben. Uh, ja, dat zou ik ook graag willen. We hebben uh, te maken met, uh, met maatregelen die worden genomen. Daar is breed politiek uh, draagvlak voor. We proberen wel uh, zoveel mogelijk mensen uh, te begeleiden aan de werk uh, binnen de organisatie of buiten de organisatie. Daar hebben we ook een werkgelegenheidsplan voor afgesloten voor 60 miljoen euro. Waar we uh, een plan hebben ingediend bij het kabinet met steun van de overige Bonden. Ook daar wil de advokabel niet ermee meewerken. Dus als ze zo bezorgd zouden zijn om de werkgelegenheid, we hebben ze vele malen uitgenodigd. Dan hadden ze daar in ieder geval Mee doen. Eigen schuld, dikke bult eigenlijk. Nou, eigenlijk is dikke bult. Het gaat mij en ons om in eerste plaats de cliënten en de medewerkers die er werken. Dus ik heb niet zoveel zin om voortdurend te zwart te Maar ik vind het wel heel vreemd en ik niet alleen dat de Afrika allerlei acties voert. Terwijl er een goede cao ligt, veel beter dan ze zelf hebben afgesloten met een andere werkgeversorganisatie. En een werkgelegenheidsplan waarin we in ieder geval proberen zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Maar dan ligt op een andere plek. Ja, u noemt het steeds een goede cao, maar kennelijk vinden zij het het minst slechte en zijn dus nog ontevreden. Ja, maar dan snap ik niet dat ze een CO afsluiten... bij een collega brancheorganisatie die in dezelfde branche werkt... waar veel minder mensen werken, 25.000 ongeveer. Maar daar hebben ze dus geen enkele verhoging afgesproken. Daar hebben ze dus wel een CO afgesloten. En wij hebben een verbetering van bijna 2% afgesproken. En daar zijn ze tegen Daar willen ze nog meer. Ja, ik kan het niet meer verklaren en uitleggen aan Nou, mensen. laten we eerst afwachten hoeveel werkonderbrekingen er vandaag zijn. Nou, we hebben van onze leden gehoord dat er bij zes organisaties acties zijn... Aangekondigd. Dus de 100 die mevrouw Marijnse noemt, dat moet ik echt nog zien. Er zijn ook actie bij van 1 minuut. Ja, dan kan ik heel veel een actie noemen. Uh, wij uh, vragen ons zeer af of er voldoende draagvlak is en ik zou advocaat willen oproepen om gewoon nog eens even goed na te denken en gewoon zich weer aan te sluiten bij, uh, bij uh, de cao die we nu hebben afgesloten voor 400.000 mensen. Uh, er zijn hele grote problemen de komende tijd en ik denk dat het juist heel verstandig is om ook van hen om uh, samen met andere vakbonden en ons op te trekken. En dat lijkt me beter dan uh, elke keer net te doen alsof er heel veel acties zijn en verder niet veel uh, te bereiken. We zullen zien of ze naar u luisteren. Dank u wel, Aad Koster, directeur van werkgeversorganisatie Actis. Graag gedaan. Tien voor half negen. KPN gaat de komende twee jaar nog eens 1500 tot 2000 banen schrappen. Maakt het telecombedrijf zojuist bekend. Eerdere ontslagronden kosten al meer dan 4.500 duizend arbeidsplaatsen. Economie redacteur André Meijnenma is hier. André, waarom nog eens tot 2000 banen eraf? Uh, nou, het moet vooral, uh, zegt de KPN zelf... het moet simpeler, uh, eenvoudiger en vooral ook goedkoper. De voorbije jaren hebben ze enorm veel geïnvesteerd in, in, in koopnetwerk... in de uitrol van 4G, in het aanleggen van glasvezel enorme zware investeringen gedaan, voorbij een jaar bijvoorbeeld met 1,6 miljard euro. Allemaal bedoeld, zeg maar, om een soort basis te leggen zeggen ze zelf, eh, van, voor investeringen, voor klanten, voor de markt, eh, om ons marktaandeel te verstevigen, te behouden eh, tegen de concurrentie op te boksen. Dat is nu achter de rug, om zo te zeggen. We, hebben, we merken nu in dat de, dat, de, dat de marktaandelen stabiliseert, dat het aantal klanten stabiliseert. De ellende van voortdurend maar weglopende klanten is voorbij. En dus is het de tijd om met elkaar op die nieuwe, solide basis van investeringen even te kijken hoe we het goedkoper, efficiënt en vooral eenvoudiger kunnen de kost, maken. De kosten moeten omlaag. De kosten omlaag, 300 miljoen euro de komende jaren moeten moet vanaf. En dat kost dus inderdaad zo'n 1500 tot 2000 mensen hun baan. En de aandeelhouders zijn blij... Ongetwijfeld, want dit heeft natuurlijk alles te maken met hoe maak je een organisatie Min en Lean en hoe maak je het ook aantrekkelijk voor de beleggers. Want die hebben natuurlijk de voorbije jaren best wat klappen gekregen. Ze zeggen ook, eh, maar dat heeft ook te maken met de voorgenomen verkoop van de Duitse mobiele dochter E. Daar gaan ze meer dan 8 miljard voor binnenrijven als Brussel toestemming geeft. Daar rekenen ze wel op. En dat is ook mede de reden dat ze zeggen, nou we gaan ook dit jaar weer dividend, dus een winstuitkering aan de aandeelhouders uitbetalen. Op basis dus van die verkoop van E, maar ook op basis van die gezondere financiële resultaten. Want als je kijkt naar de cijfers, de voorbije jaar toch best wat jaar geweest met verlies eh, latende eh, cijfers. Het voorbije jaar is wel de omzet en winst nog gedaald. Maar toch nog staat er een plus. 293 miljoen hebben ze verdiend in het voorbije jaar. Het vierde kwartaal was weer een lastige kwartaal... in de zin van zware investeringen gedaan en, en zo meer. Dus daar zit nog wel een minnetje van 108 miljoen. Maar per saldo zeggen zij... als wij kijken naar het hele financiële plaatje en ontwikkelingen... staan we er beter voor dan pak een beter paar jaar geleden. Dankjewel. Economie redacteur André Meinema. World. Yes, he's got dreams. He's hanging on to them. Bless the day. Op 4 februari 2004 opent een student op Harvard... de deuren van zijn eigen sociale netwerk. De Facebook. Mark Zuckerberg heet hij. En dat netwerk is enkel bedoeld voor andere Harvard-studenten. En vandaag is Facebook dan ook tien jaar oud. Heeft het sociale netwerk ruim 1,2 miljard gebruikers. Veruit het grootste sociale netwerk ter wereld. Hoe heeft Facebook die positie verworven? En komen er ook barstjes in het bolwerk? NOS tech-expert Rashid. Vind je hier, Rashid? Ja, mooi verhaal natuurlijk. Goede film van gemaakt. Um, wat was doorslaggevende factor? Hoe komt het dat Facebook zo groot is geworden? Ik denk dat het een combinatie is van een hoop factoren. Um, bijvoorbeeld dat het een internationaal platform is van begin af aan. Al. Als je bijvoorbeeld Hives neemt, dat begon internationaal. Toen zeiden ze: Weet je wat, we willen het sociale netwerk van Nederland worden. Wat niet heel slim was, omdat heel veel mensen juist veel meer internationale contacten kregen. Nou, MySpace was ook internationaal, maar gigantisch onoverzichtelijk. Vooral kinderen, tieners die daar heel veel dingen op zetten. Muziek en kleurtjes. En het was eigenlijk heel kitsch allemaal. Um, en iets als Twitter is misschien weer niet heel erg geschikt... voor heel persoonlijke verhalen om echt te delen met je vrienden. Omdat iedereen het kan lezen. Er zijn meer snelle berichten. Precies. En 140 tekens maximaal. Niet altijd handig uh, als je je babyspam wil verspreiden natuurlijk. Dus um, al met al, als je dat allemaal bij elkaar legt... Uh, dan uh, heeft Facebook eigenlijk de beste eigenschappen... om zo groot te kunnen worden voor zo ontzettend veel mensen. Dat is best knap. Uh, geen enkel sociaal netwerk uh, van die leeftijd... speelt nog echt een rol van betekenis. Hives uh, is natuurlijk gestopt, is net negen jaar oud geworden... MySpace is ietsje ouder dan Facebook, maar nu nog relatief weinig gebruikt. Al maakte het winst, zag ik gisteren. En Twitter is nog twee jaar jonger dan Facebook. Is er nog een leven mogelijk zonder Facebook? Ja, we hebben onderzoek gedaan in deze ruimte, <laughs> deze studio. Uh, jullie blijken niet op Facebook te zitten. Dus er is blijkbaar een leven mogelijk zonder Facebook. Ja dus dat is in ieder geval een goed. Teken. Ja, maar lig je er dan eigenlijk gewoon helemaal uit? Ben je dan verkeerd bezig, zo gezegd? Nou, dat, dat denk ik niet, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat iedereen daar zijn, zijn eigen dingen uithaalt. En uh, nou, neem bijvoorbeeld mijzelf. Ik, ik uh, heb een buitenlandse achtergrond. Dus voor mij is Facebook een, een hele interessante methode om contact te houden met familie in het buitenland. En ik denk dat dat voor veel mensen geldt... die veel internationale contacten hebben, bijvoorbeeld. Of uh, studenten die onderling contact met elkaar willen houden, bijvoorbeeld. Dus er zijn een, een hoop uh, use cases voor Facebook. En uh, ik denk dat je ook prima zonder kunt leven, ja. absoluut. Ik bel altijd. Nou, bijvoorbeeld. <laughs> dat kost wel meer geld. Hoe is het dan nu met Facebook? Zie je daar ook een teruggang? Nou ja, de verhalen zijn altijd dat jongeren Facebook de rug toe keren, uh, Want nu zitten ook je ouders erop en als je ouders je, fo je foto liken... Ja, dat dan is dan natuurlijk, het begin van het einde natuurlijk. Dat, dat is niet cool. Aan de andere kant, uh, het lijkt toch een Amerikaanse trend. In Nederland zie je dat niet echt. Er was vorige week een onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Uh, blijkt dat uh, Facebook gebruik stijgt, ook onder 15 tot 19-jarigen. Helemaal tot aan 40 stijgt het zeker. En als we de vergelijking met de NOS maken... als Facebook dan echt zou vergrijzen en jongeren weggaan... Dan zou je denken dat de Facebook-pagina van het oog grootste is. En van NOS op 3 misschien kleinste. Maar dat is echt veruit andersom. Dus uh, die trend lijken we hier niet echt te zien. Als mensen dan toch verhuizen, gaan ze misschien naar Instagram, uh, de fotodeelsite. Maar de grap is: Instagram is gekocht door Facebook twee jaar geleden. Ja. Dus daar zullen ze niet echt wakker van liggen. Uh, misschien dat uh, tieners naar uh, Instagram trekken later weer terugkomen. Maar Facebook dekt zich dus wel in. Want daar hebben ze veel geld voor betaald. Voor het dat Instagram. klopt inderdaad, absoluut. En uh, iets waar, waar uh, tieners ook naartoe trekken is Snapchat. En dat heeft Facebook ook geprobeerd te kopen. Voor 3 miljard dollar naar Verluid. Die, uh, die transactie is no heeft nooit plaatsgevonden. Maar je hebt inderdaad wel gelijk dat Facebook zich wel probeert in te dekken. En daar hebben ze ook gewoon de financiële middelen om, uh, om dat te kunnen doen. Zijn er ondanks alles uh, nog wel kapers op de kust? Nou ja, dus niet echt. Want je hebt Twitter, je hebt Instagram. Je hebt Snapchat. Uh, nou, een, van die twee, een van die drie is dus eigendom uh, van Facebook. Uh, Twitter heeft een heel andere functie. En dat geldt voor Snapchat Oké, Je maakt een foto, die stuur je naar iemand. En diegene kan die foto maximaal 10 seconden bekijken. En dan verdwijnt die voor altijd. Hoop je tenminste. En um, dat is natuurlijk een heel andere Tenzij functie. Als je snel een uh, screenshot maakt. Ja, maar dan krijgt de ander weer een berichtje dat je dat gedaan hebt. Dus oh, dat, ja. uh, daar kom je niet mee weg. Um, maar dat zijn dus heel andere functies... dan meer de, de familie- en vriendenachtige omgeving die Facebook heeft. Dus Google Plus misschien... De enige uh, kaper op de kust groeit hard... maar is uh, absoluut gezien nog wel veel kleiner dan Facebook. Dank je, nos expert Rachid Finch. En in Frankrijk wordt voor het eerst sinds 20 jaar... een Rwandese voor de rechter gebracht vanwege de Volkerenmoord in 1994. Zo dadelijk na half negen vertelt correspondent Ron Linker er meer over. Sommige specialisten hebben vaak veel kennis van een beperkt aantal zaken. Anderen hebben een beperkte kennis van veel zaken...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 Net als Wall Street is ook de Japanse effectenbeurs flink lager gesloten. De Nikkei eindigde 4,2 procent lager, staat nu op het laagste punt in drie maanden. Gisteren leverde de Nikkei ook al 2 in. Ook de andere beurzen in Azië waren in mineur. De Hang Seng in Hongkong staat op een verlies van 2,5 En gisteren sloot Wall Street ook al voorslager. Beleggers denken dat de groei van de wereldeconomie afzwakt. Het was al dagen duidelijk dat er een Nederlandse journaliste in Egypte werd verdacht van banden met een terroristisch netwerk rond de televisiezender Al Jazeera. En nu heeft die journaliste een naam, het is Rena Netjes. Ze werkt onder meer voor het Parool, BNR Nieuwsradio en NOS-correspondent Sander van Hoorn. Netjes is nu in een vliegtuig onderweg naar Nederland, misschien net geland. Uh, ze zegt wel met medewerkers van Al Jazeera te hebben gesproken, maar nog nooit voor die zender te hebben gewerkt. De afgelopen vier jaar is wereldwijd het aantal mensen dat kanker kreeg met ruim 10% gestegen. Dat staat in een internationaal rapport dat vandaag op Wereldkankerdag wordt gepubliceerd. De komende jaren wordt rekening gehouden met een stijging van 75% oplopend tot 25 miljoen gevallen. Volgens KWF Kankerbestrijding krijgt één op de drie Nederlanders in zijn leven kanker. In 2009 stierven voor het eerst meer mensen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten. En door een computerstoring werken nog altijd veel van de informatieborden... boven en langs de snelwegen niet. In een paar gevallen kan Rijkswaterstaat die borden wel bijwerken. Bijvoorbeeld om omleidingsroutes aan te geven. Maar dat kan dan alleen handmatig. Dat er geen actuele informatie op de elektronische borden staat... adviseert Rijkswaterstaat weggebruikers de verkeersinformatie goed in de gaten, in de gaten te houden. Op internet, op de navigatiesystemen en op de radio. Dat zijn de hoofdpunten. Weerplaza.nl heeft het weer voor ons Ben Langkamp... Hallo. Hallo? Uh, ja, Hallo. Uh, ja, uh, op dit moment heeft bewolking de overhand. En in het westen en zuidwesten valt een klein beetje regen of motregen. Het stelt niet heel erg veel voor, hoor. En de zwakke storing die trekt langzaam naar het noordoosten weg vanochtend. En dan vanmiddag breekt vanuit het zuidwesten even flink de zon door. Dus het ziet er vanmiddag heel aardig uit. Daarbij is het wel aan de zachte kant. Het wordt zo'n 7 à 8 graden. En er staat een matige en zee Vrij krachtige wind die geleidelijk uit het zuiden komt. Nou, vanavond hebben we ook nog opklaringen. komende nacht raakt het weer bewolkt. En dan hebben we morgenochtend een enige tijd regen. Dan morgenmiddag wordt het even weer droog. En dan in de avond volgt opnieuw regen. Dus we hebben het tamelijk wisselvallig weer. En morgen wordt het zo'n 8 of 9 graden bij een stevige zuidenwind... die aan zee krachtig wordt. Misschien zelfs hard. Windkracht 7 maximaal. En hoe ziet de rest van de week er dan uit? Uh, vrijdag hebben we ook te maken met regen, dus zeker op de tweede helft van de dag. In de ochtend denk ik dat we nog zonnige periode hebben. Dus de dag begint mooi, maar eindigt wat minder. En dan wordt ook de hoogste temperatuur gehaald. Uh, dan wordt het zelfs in het zuidoosten 10 of 11 graden. Dus echt zeer zacht. Dankjewel. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Kees Kwaks, hoogtepunt van de ochtendspits. Ja, dat klopt. 180 kilometer, daarmee een standaard dinsdagochtend. Maar wel hier en daar met wat problemen. Nou, het probleem 1, dat is bijna voorbij. Dat was de A20, hoek van hand Gouda. Bij Moordrecht staat nog een 3 kilometer file. Maar probleem 2 heeft zich aangediend. En dat heet nu de A27 Almere richting Utrecht. Een ernstig ongeluk. De rijbaan is dicht tussen knooppunt 1 Nes en Hilversum. De file begint al bij Huizen. Is 8 km lang. Het verkeer kan vanaf knooppunt 1 Nes omrijden richting Utrecht via Amersfoort. In Limburg op de A73, maasbracht Nijmegen. Daar staat 6 kilometer bij Venlo West. Dat is de nasleep van een ongeluk. Hij heeft een tijdje een vrachthotel stilgestaan bij Den Haag. Op de N14 de noordelijke randweg naar Leidschendam. Hij is inmiddels weer onderweg, maar de fiets staat er nog wel. 2 kilometer. Mr. Timmermans en Buitenlandse Zaken moet maar wat opheldering geven... over de vlucht van netjes uit Egypte en de hulp van de ambassade daarbij. Dat willen wij, maar dat wil ook Sjoerd Sjoerdsma van D66. We spreken hem zo.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 Inschrijven kan tot en met 10 februari op eigenhuis.nl. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Inspectie Leefomgeving en Milieu gaat de aanvaring tussen een schip van Sea Shepherd, de Bob Barker, en een Japanse walvisvaarder onderzoeken. Het Japanse kabinet vroeg om actie van Nederland naar aanleiding van de botsing. Gebeurde in de wateren niet ver van de Zuidpool. Ja, zo ging dat dus. De opnames waren duidelijk aan boord van de Japanse uh, walvisvader gemaakt. Erwin Vermeulen is aan boord van de Bob Barker, schip dat betrokken was bij die aanvaring. Uh, meneer Vermeulen, goedenavond. Wat kunt u vertellen over die aanvaring? Wat is er gebeurd? Um, goedenavond. Uh... Um, ja, wij voeren uh, al acht dagen achter het uh, Japanse fabriekschip, uh, dat is het drijvend abattoir van de Japanse vloot, um, op veilige afstand. Toen uh, inmiddels eergisteren uh, ineens de drie kapoenschepen van die vloot uh, op onze radar verschenen. Toen die schepen bij ons arriveerden, sleepten ze alle drie uh, 300 meter kabel achter zich aan en probeerden dat uh, in onze schroeven uh, te manoeuvreren. En ze deden dat door zeer dicht binnen 3 en 5 meter uh, voor onze boeg langs te kruisen. En in de 80 keer dat dat gebeurd is bij de Steve Urban en de Parker is het één keer uh, misgegaan. En um, voor een van de Japanse schepen, uh, de Yushimaru nummer 3, uh, bij ons uh, bij de boeg naar binnen. Is het uh, schip niet meer bruikbaar? Um, het is een flinke deuk, maar um, er is geen, uh, uh, geen directe doorboring van de scheepshuid. Um, dus er komt geen water naar binnen en uh, het schip is verder uh, goed bruikbaar... En, uh, Wij vervolgen gewoon onze campagne. En hadden de Japanners schade? Um, volgens hun persbericht hebben ze minimale schade die ook hun uh, uh, zeewaardigheid uh, niet bedreigt. U bent nu op Antarctica. Waar tegen voert u actie? Nou, ieder jaar gaat de Japanse uh, walvisvloot uh, met een excuus van uh, wetenschappelijk onderzoek uh, naar Antarctica om uh, zo'n duizend uh, walvissen van verschillende soorten dood te schieten. Um, en wij proberen dat te voorkomen. Um, de walvisvaart is sinds 1986 uh, verboden. En Japan gebruikt uh, dit maas in de wet om uh, gewoon door te gaan met de commerciële walvisvangst. Snapt u de boosheid van Japan over die aanvaring gisteren? Want nu krijgt u de inspectie Leefomgeving en Milieu op uw dak. Um, ja, dat is, dat is geen enkel probleem. Japan diende uh, um, uh, in bij Nederland uh, bij iedere actie uh, uh, die er gevoerd was. Maar dit was een, uh, een berekende aanval van de Japanse vloot uh, op onze schepen... die op veilige afstand zonder actie verder te ondernemen uh, voeren... Um, dus de beelden, de beelden wijzen duidelijk uit. En ook het rapport dat wij ingediend hebben um, bij de Nederlandse scheepvaartinspectie... Um, is overduidelijk. Dit was een, uh, een aanval van de Japanse vloot uh, op de Cisab schepen ja. En um, daar is verder uh, niets, op, uh, niets op af te dingen. Nee, daar heeft u dus ook bewijs van. Is er al contact geweest met de inspectie? Um, we hebben ons rapport opgestuurd van, uh, van beide schepen. Alleen de Bob Barker is een aanvraag gekomen, maar ook de Steve Irwin, uh, die ook onder Nederlandse vlagvaart is, is uh, een keer of veertig uh, aangevallen door uh, drie verschillende schepen. Um, al die, uh, al die uh, aanvallen zijn op, uh, op beeld uh, vastgelegd. Um, dus wij zien uh, de, het onderzoek met uh, uh, positief tegemoet. En Wim Vermeulen van Sea Shepherd aan boord van de Bob Barker. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Elf minuten over half negen. Veel vragen zijn er over de Nederlandse journalist Rena Netjes uit Egypte. Vannacht ontvluchten zij het land... omdat ze gezocht werd door de Egyptische regering. Ze wordt ervan verdacht contacten te hebben met televisiezender Al Jazeera. En die wordt door de Egyptische overheid als terroristische organisatie gezien. D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, goedemorgen. Goedemorgen. De Nederlandse ambassade heeft hierbij geholpen. Weet u op welke manier dat is gebeurd? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Eerder heeft de ambassade geholpen toen ze door burgers werd gearresteerd. door het bieden van onder andere consulaire bijstand en het bemiddelen. Wat ik nu begrijp is dat de ambassade in ieder geval bemiddeld heeft bij haar vertrek. Dus als ze mogelijk heeft gemaakt dat ondanks het feit dat ze op een arrestatielijst stond. dat ze toch het land heeft kunnen verlaten. Ik twijfel er niet aan dat de precieze details later vandaag bekend zullen worden. Maar die wilt u dan ook wel graag horen van de minister? Nou, zeker. Um, eigenlijk is dit wel een interessant moment... omdat de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Fani... komt deze week naar Nederland. En die spreekt met zowel minister Timmermans als met de Tweede Kamer. Dus ik denk dat dit ook een heel goed moment is... om de grote problemen omtrent de onafhankelijke journalistiek... in Egypte aan de kaak te stellen. En denkt u ook zeker dat dat gebeurt? Nou, dat, dat denk ik wel. Omdat uh, de, de zorg de ontwikkelingen in Egypte onder uh, de generaal Sisi... die worden denk ik zowel door de minister Timmermans als door de gehele Kamer in D66 gezeild. Um, dat land is eigenlijk sinds de koep de, de afgelopen zomer afgegreden. Ik bedoel, dat zie je niet alleen in de toename van het geweld, het aantal bomaanslagen... maar dus ook op het gebied van de journalistiek... waar. Buitenlandse zenders, buitenlandse journalisten worden zwart gemaakt... waar kritische uh, Egyptische journalisten uh, het werk wordt verhinderd. Ja, dat zijn uitermate zorgwekkende ontwikkelingen. Ja, U wilt dan opheldering, u wilt er meer over weten. Uh, kunt u zich ook voorstellen dat Nederland de houding wat gaat veranderen... ten opzichte van Egypte? Nou ja, die houding die is eigenlijk al heel kritisch. Uh, op dit moment uh, gaat er geen Nederlandse financiële hulp naar Egypte. Ook de Europese top is uh, vrijwel in zijn geheel stopgezet. Dus daar liggen niet zo heel veel. Uh, ja, daar kan je eigenlijk niet zo heel veel strenger meer zijn. Nou ja, uh, we ontvangen uh, nog steeds ministers. Nou ja, dat, dat, lijkt, me, uh, dat lijkt me eigenlijk vanzelfsprekend. Uh, je wil namelijk geen boycott. Je wil in gesprek blijven over deze zorgwekkende ontwikkeling. En kijken waar de openingen, en als er geen openingen zijn, muizengaatjes, om dat land toch iets meer in de richting van een positieve ontwikkeling te kunnen bewegen. Dat dat lastig zal zijn, is duidelijk, want die ontwikkelingen... die ga je niet, die ga je niet teg, tegenhouden met een, met een goed gesprek. Maar dat je die zorgen moet blijven uiten, dat staat volgens mij als een paal boven water. Ja. Wilt u ook, Rena, netjes nog wel even spreken? Ja, nou ja, dat zou ik graag doen. Ik heb dat vorige keer heb ik ook kort met haar contact gehad omtrent dat burgerarrest. En ik weet zeker dat ze ook dit keer, ook van mijn collega's in de Kamer... ongetwijfeld weer contact zal hebben, want... Uh, wij zijn altijd zeer begaan met het lot van Nederlanders in het buitenland. Uh, en zeker waar het gaat over journalisten die gewoon worden aangeklaagd voor terrorisme. Terwijl eigenlijk iedereen wel weet dat dat een absurde aanklacht is. Schoesma, van D66, hartelijk dank. En wij zijn natuurlijk ook aan het bellen met buitenlandse zaken. Vooralsnog hebben we geen reactie. U leest er al wel meer over, over deze zaken op onze internetsite. NOS.nl Knikkers, Tweede Wereldoorlog en de Kunsthal in Rotterdam opent vanmiddag een bijzondere tentoonstelling. Dat straks. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1-journaal. Ja, dan kan het zijn dat koning Willem-Alexander oog in oog komt... met de knikkerdoos van Anne Frank. Dat zal waarschijnlijk zijn in de kunsthal vanmiddag... als hij die tentoonstelling opent. De Tweede Wereldoorlog dus in honderd voorwerpen. Journalist en schrijver Ad van Liemt maakt als gastcurator een keuze uit de collectie... van de Nederlandse Oorlogsmusea. En dan gaat het natuurlijk veel verder dan de knikkers van Anne. Een fiets staat er met slechts houten velgen of alleen een velg. Het groene uniform van de Joodse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 Prachtig opgepoetst. Ik heb nooit geweten dat het er was. Een uh, familie van een man die zich in de oorlog bezighield met het jagen op Joden. En het uh, bestelen van Joden deden ze ook. Ze arresteerden ze maar ze staal dan ook het huis leeg.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 Uh, zoals daar nu plannen voor zijn, nee, maar ik hoop van harte dat het er uh, komt. En als het zo smaakvol wordt samengesteld als deze expositie qua vormgeving... dan denk ik dat je daar heel veel mensen een hele mooie dagdeel mee bezorgt. Het valt over de voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn te zien in de kunsthal vanaf vandaag. Jeroen Wieluit maakte de reportage. Kees Kwaks bij de ANWB. Een enorm ongeluk op de a 27 vanuit Almere naar Utrecht. Een flinke ravage tussen knooppunt Eemnes en Hilversum. Daar zitten meerdere auto's op elkaar. De weg is dicht tussen knooppunt Eemnes en Hilversum. De file die begint al bij de afrit Almere-Haven. 9 kilometer is dat. Het verkeer onderweg naar Utrecht dat kan omrijden vanaf Eemnes via Amersfoort... over de A1 en de A28. Dan gaan we door naar Mark-Robin Visser. Hij heeft helemaal geen last van files... 55 miljoen euro bespaart de staatssecretaris Dekker van Onderwijs... met opheffen van verplichte maatschappelijke stage. Daar gaat het vanochtend over. stage werd drie jaar geleden ingevoerd voor middelbare scholieren. En vandaag spreekt de Tweede Kamer erover. Scholieren moeten nu 30 uur werkervaring opdoen. Maar wat doen ze dan? Marco B. bekijkt in Drenthe dus, in Schipborg... wat scholieren daar zo al in het bos uitspoken... in het kader van die maatschappelijke stage. Even kijken. Ja, ik, heb, ik telde even uh, 1, 2, 3, 4 sprong. Toen moest er iemand ontzettend hard lachen. Ja, dit is toch een 4 sprong, of niet? Ja, dat was goed, meneer. Je ja. <tijd tijd tijd> waar... kunt alle kanten op hier. Heb je wel goed geteld? Correct. Ja. Zeg, uh, wat is de bedoeling hier? Weet u er iets van? Ik heb begrepen dat het wat meer toegankelijk moet worden in het hele, het hele gebied. Ja, ja. Dat is prima. Ja. zeg veel mensen hier in het dorp die ook een 4 ook een hebben. Die maken er dankbaar gebruik van. Ja. Er, hier, er wordt hier een pad aangelegd door scholieren in het kader van de maatschappelijke stage. En dan krijg je dus ineens zo'n wolk van die, van die pubers hier door het dorp. Ja, dat is. Is dat dan leuk? Dat is hartstikke leuk, ja? ja. We helpen echt mee en we krijgen allemaal een groepje van een stuk of zes kinderen. En die leggen we even uit wat we de morgen gaan doen met snoeien. Precies. Nou, we hebben ook al wat ervaringsdeskundigen vanmorgen gehoord. Hè? Jullie hebben al gesnoeid. Ja. Ja, hard gewerkt voor, voor het zwaar werk... Nee, dat viel wel mee. Nee, dat viel niet. mee. Wat zeg je? Nee, want je kreeg zeg maar, materialen op maat gemaakt. Zeg maar, de volwassen mannen die gingen, die kregen wat zwaarder dan wij. Juist. Ja, en meneer Postumus van uh, Landschapsbeheer Drenthe. U, u vertelde ja, vanmorgen ja. ook al. Jullie hebben ook echt cursussen gevolgd. om met die kids om te kunnen gaan. Hè? Ja, we hebben cursussen gevolgd. Tenminste, de vrijwilligers hebben cursussen gevolgd. om hoe om te gaan met jongeren. Ja. En dat hebben we goed in de stijgers gezet. En nou, dat is nou een fluitje van de cent. Een mooie samenwerking tussen de, de ouderen en de jongeren. Wat ik vind een uniek moment. Ook voor de ouderen. Dat ze eens keer in contact komen met. Euh, ja, oh, puber, zo moet ja. je zeggen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke leuk en een goede ervaring... Voor, uh, ook voor de bewoners hier in Schipborg. Ja. Nou, uh, sinds 2011 bestaat die maatschappelijke stage... maar uh, waarschijnlijk vanaf het komende jaar is het alweer uh, afgelopen. Hè? De meerderheid van de Kamer gaat... Uh, ja, u trekt nou een gezicht van ik weet nergens van... maar ik weet dat wel. Een meerderheid in de Tweede Kamer gaat stemmen... voor het beëindigen van de verplichte maatschappelijke stage. Dan is het weer voorbij. De verplichting is natuurlijk wel, wel jammer, maar sommige mensen moeten wat meer gemotiveerd worden dan anderen om iets te doen voor de, voor de omgeving. Ja. Dus misschien is het toch goed om zeker de dwang achter te hebben. Zou het zou toch wel jammer zijn, denkt u? Dat denk ik, ja. ja. Hoe gaat dat nou verder met het, uh, met het landschapsbeheer hier als die scholieren niet meer komen? Ja, het zal heel jammer zijn als de scholieren hier niet meer komen. Dus we moeten andere vormen gaan bedenken om te zorgen dat de scholieren hier dan nog wel gekomen. komen. En welke vorm dat gaat worden, dat moeten we dan ja. nog zien. Zou jij hier ook vrijwillig uh, wel aan het werk uh, gaan? Ja, denk het wel. Ja, dat zeg je nou natuurlijk omdat ik dat aan je vraag. Maar als ik ah, nou vraag of je morgen om 6 uur hier dat pad wil gaan aanleggen, uur kom je dan? Ik is wel een beetje vroeg. <laughs> <laughs> nou, maar met een grote groep mensen zou ik het dan denk ik toch misschien nog wel doen. Ja? ja, als iedereen zijn hond meeneemt, is het hartstikke gezellig. Ja, voor de gezelligheid. Ja. ja. Gewoon dat je mensen leert kennen en ja. Ja, je weet niet altijd. Maar dat zeg je, dat je misschien ook omdat je nou die stage gelopen hebt, dat je weet wat het is. Ja, dat, ja dan weet je dat gewoon ook hoe, ja, hoe leuk het kan zijn. Ja. Je hebt gewoon en, ervaring opgedaan. Ja, en het voelt goed dat je, wat, dat je wat voor de omgeving doet en dat je dat. Ja, dat je dat voor dat je de mensen om je heen doet. Nou, dat vind ik ook ontzettend goed van je. Ja. Dapper. Ook. Nou. En lief. Okay. Ja. Zeg maar dan nou nog één keer. Hoe moet dat nou verder straks? Nou, hoe het nou verder wordt, gaan we natuurlijk improviseren, zo dat dan heet. En ik uh, denk dat we de scholen hier wel weer naartoe gaan krijgen... dat ze op een gegeven moment vrijwillig ja. toch... uit houden de moed erin. Wij houden de moed erin. Gaan ja. we zeker doen. Ja. Oké, okay, nou, ik zou zeggen succes met het pad hier. Want er moet nog wel het een en ander uh, gebeuren. Meneer Postumus van uh, Landschapsbeheer Drenthe... en de bewoners natuurlijk ook hier van Schipborg. Dank u wel voor de vroege ontvangst. Groeten uit Drenthe. Dag. Dag. En de groeten terug. Marco Robin Visser. Morgenochtend is hij weer ergens anders. We hebben nog geen idee waar. In Parijs begint zometeen het proces... tegen de Rwandese Pascal Sibang Kangwa. Hij wordt verdacht van genocide. Het is voor het eerst sinds de volkenmoord in Rwanda in 1994... dat in Frankrijk zo'n proces wordt gehouden. Consument Ron Linker, waarom in Frankrijk en niet in Rwanda? Er zijn juridische en politieke redenen voor. Kijk, juridisch is het zo dat Frankrijk een wet heeft... Uh, die het mogelijk maakt om uh, misdaden tegen de menselijkheid... te kunnen vervolgen hier in Frankrijk. Ook al zijn ze hier niet gepleegd. En ook al zijn ze niet gepleegd door Fransen. Nou, met 800.000 doden voldoet Rwanda natuurlijk aan die kwalificatie. Dus toen Simbi Kangwa in 2008 werd aangehouden op Frans grondgebied... met een vals paspoort... Ja, toen kregen de Fransen eigenlijk de mogelijkheid om hem zelf te berechten. Nou, waarom hebben ze hem dan niet uitgeleverd aan Rwanda? Dan komen die politieke redenen aan bod. Frankrijk en Rwanda hebben geen goede eh, diplomatieke betrekkingen. Dat was al niet zo in de periode van de genocide in de jaren negentig. Zeker ook niet daarna... Langzaam maar zeker beginnen die betrekkingen wel iets minder slecht te worden. Maar uitleveren van Simbi Kangwa, dat is niet eens aan de orde geweest. Ja, maar uiteindelijk achterhaalt het hem toch, Simbi Kangwa. Um, wat kun je over hem vertellen? Wat was zijn rol? Het is een Hutu en hij wordt ervan verdacht dat hij uh, aangezet heeft tot moordpartijen. Hij voorzag de hutu milities van wapens... en heeft ze daarna aangespoord om, zoals het gezegd werd, aan het werk te gaan. Hij was een gevreesd man, gaf leiding aan de Rwandese inlichtingendienst... Uh, zou mensen geslagen en gemarteld hebben... Iets wat hij zelf ontkent. Hij zegt onschuldig te zijn. Maar hoe dan ook, er is een spotprint gemaakt... in een Rwandese toetsiekrant van de toenmalige president... die zijn getrouwen toespreekt. Ze hebben allemaal bloed aan de handen op de tekening. En tussen die getrouwen zie je een man in een rolstoel. Dat is Simbi want die zit al sinds de jaren 80 in een rolstoel... en zat dus heel erg dicht op het regime van Rwanda dat in verband wordt gebracht met die slachtpartijen. Dat is een van de ergste slachtpartijen waar Simbikangwa ook uh, wordt genoemd... toen meer dan 1500 mensen zich verscholen hadden in een kerk in Keshio. en die zijn in koele bloeden vermoord. Maar dat onderdeel van de aanklacht is teruggetrokken... door de Franse justitie wegens gebrek aan bewijs. Dus wat overblijft is uh, medeplichtigheid aan genocide. Wat vinden de Fransen van dit proces? Ja, veel mensen hier denken dat het proces uh, het land een spiegel voorhoudt. Hè? En over de rol die het heeft gespeeld in de jaren negentig in Rwanda president Mitterrand uh, zou de Hutu-leiders jarenlang hebben bewapend... Uh, de hand boven het hoofd hebben gehouden... na die genocide zelfs een ontsnapping hebben geboden. Dus die rol die zal zeker tijdens dit proces ook weer aan bod komen. Tegelijkertijd biedt het president Hollande ook een kans... om te laten zien dat Frankrijk uh, een nieuw pad is ingeslagen. Want als kandidaat had hij beloofd, François Hollande... dat Frankrijk een andere rol zou gaan spelen in, in Afrika. Niet alleen meer handelens in eigen belang... Maar in samenwerking met de Afrikaanse regering. Uh, altijd opererend onder een VN-mandaat. Dat is bijvoorbeeld ook de inzet geweest van uh, de operaties in Mali, en Centraal-Afrika. En nu ook bij dit eerste proces tegen Simbikangwa. De eerste, want er staan na zijn proces nog 27 uh, op stapel. Dus Frankrijk kan aantonen: dat is de boodschap. Dat het niet langer een vrijhaven is voor de Hutu's uit Rwanda die verantwoordelijk zijn voor de genocide. Cosmint Ronlinker vanuit Parijs. Bijna negen uur, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Het hoofdkantoor van KPN wordt na een tekst en uitleg gegeven over de nieuwe ontslagen. Onze verslaggevers zijn daarbij, hoort u meer over op Radio 1 uiteraard. Andere verslaggevers is in Culemborg. Daar hoort zij wat de straffen zijn tegen een plaatselijke jeugdbende. En we blijven bellen met het ministerie van Buitenlandse Zaken... en hopen meer te horen over de vlucht van journalist Rena Netjes uit Egypte. Hoe dat is gegaan met hulp van de ambassade. Rena Netjes komt later vandaag ook in Nederland aan, hoort u haar ongetwijfeld.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 Gewoon meer. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ja, ook de BMW 320D Sedan krijgt nu standaard deze achttrapautomaat. En heeft slechts 20% bijtelling. Hallo, Mrs. Natasha. De skates zijn niet